De Radio1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meeder. Ja, de Radio1 Sportzomer gaat door met de mix van sport en actualiteit. De gasten vanavond zijn financieel journalist Ronald Koopman en presentator Sven Kokkelman. Eerst het nieuws. Ewoud De Jong. De Britse premier Cameron heeft ontkend dat hij politieke gunsten heeft verleend... in ruil voor positieve berichtgeving. Voor de commissie Leveson zei Cameron dat hij een hechte relatie had... met mensen uit Murdochs media-imperium... maar dat dat nooit invloed heeft gehad op zijn beslissingen. De premier was goed bevriend met onder andere Rebecca Brooks. Ze moest aftreden vanwege het afluisterschandaal bij News of the World. Ook nam Cameron in 2007 Andy Coulson aan... die net was afgetreden als hoofdredacteur van The Sun... vanwege een ander afluisterschandaal.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 Vooruitgang denken. Zie de voorwaarden die beschikbaar zijn op fuelprogress.com. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Mister Polska over zijn laatste EK-avond in Polen. We kijken over de grens in Griekenland en Ierland. En wat deden de oranje spelers vandaag? En Julian Assange mag worden uitgeleverd aan Zweden. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Beder. Ja, Het gezicht van WikiLeaks Julian Assange moet Groot-Brittannië dus verlaten. Dat heeft het Britse rechtshof unaniem besloten. Twee weken geleden vroeg Assange het hof om zijn zaak te heropenen. Maar goed, dat gebeurt dus niet. NOS-correspondent Arjen van der Horst. Hoe is het hof tot deze beslissing gekomen? Ja, het ging eigenlijk om een heel technisch detail. Hè? Het ging eigenlijk helemaal niet meer inhoudelijk over de zaak. Want het Supreme Court had uh, twee weken geleden al besloten dat Assange uitgeleverd kan worden. Maar ja, de advocaat toen maakte uh, ter elfde uren een bezwaar tegen dat vonnis. De rechter had argumenten gebruikt die in het hoger beroep niet eerder aan bod waren gekomen. En dus zei de advocaat, ja, dat is niet eerlijk. Wij willen het recht hebben om daarop te reageren. Toen gaf het Supreme Court de advocaat twee weken de tijd om dus zo'n verzoek in te dienen om die zaak te heropenen. Is gebeurd, maar na twee dagen uh, dit verzoek bestudeerd te hebben, hebben de rechters nu dus uh, gezegd... ja, we, we wijzen dit verzoek af en ze stellen eigenlijk dat het oorspronkelijke vonnis correct is. Dus opnieuw, Assange mag het land uit. Ja, dat duurt nu al anderhalf jaar, uh, maar hij is nog steeds niet helemaal klaar, heb ik de indruk. Nou, als het gaat om zijn beroepsmogelijkheden in Groot-Brittannië dan wel. Dit was echt de aller, allerlaatste mogelijkheid. Maar hij kan nog wel uh, de zaak aanhangig maken... bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg. Die moet dan eerst oordelen of ze zijn zaak überhaupt in behandeling willen nemen. Als Assange die stap wel wil nemen. Zijn advocaat zei eerder vandaag op Twitter dat ze het nog in overweging hebben... en dat ze nog geen besluit hebben genomen of ze nu wel of niet naar Straatsburg stappen. Ja. Waarom wil hij eigenlijk niet uitgeleverd worden? mm <sighs> Hij wil niet uitgeleverd worden omdat hij denkt, en zijn, zijn aanhangers zeggen dat ook. Hè. Ja, hij is, uh, Zweden wil hem hebben omdat hij is beschuldigd van uh, verkrachting en aanranding van uh, twee Zweedse vrouwen. En hij zegt dat daar een politiek motief achter zit. En hij vermoedt dat er een sprake is van een complot dat uiteindelijk Amerika hem uitgeleverd wil hebben. En dat dit de manier is om hem via Zweden naar Amerika uh, uit uh, te leveren. Dat wordt natuurlijk tegensproken door zowel de Zweedse als de Amerikaanse regeringen. Maar ja, dat is het verhaal dat hij aanhoudt. Ja, oh tot slot is al duidelijk wanneer hij dan Groot-Brittannië zal moeten gaan verlaten? Ja, hij krijgt nu twee weken de tijd om hier zijn zaakjes af te ronden. Daarna moet hij binnen tien dagen het land uit. Dat betekent dus dat hij nog uiterlijk tot 8 juli hier kan blijven mogelijk, als hij dus in beroep gaat in Straatsburg... Ja, dan kan hij zijn verblijf misschien iets verlengen met een aantal weken... maar de meeste juridische experts die ik vandaag heb uh, gehoord... Uh, ja, die zeggen allemaal dat het einde van Assange... zijn verblijf in het Verenigd Koninkrijk... nu echt heel dichtbij aan het komen is. Dankjewel, Anja van der Horst. De spelers van Oranje dan, die keren pas vanmorgen vroeg met urenlange vertraging terug naar Krakau van een avondje voetbal, u weet het nog wel, in Garkov. Om half vijf vanmorgen stond het vliegtuig nog altijd op de startbaan te wachten op toestemming om te vertrekken. Oorzaak 55 vliegtuigen stonden te wachten om te vertrekken. Het kon die luchthaven van Garkov niet aan. Landen normaal maar uh, 15 vluchten per dag. Spelers van Oranje waren de dupe, maar ook supporters, uh, ook Duitse fans. De Duitse selectie kon urenlang niet vertrekken. En Duitsland heeft nu een officiële klacht ingediend bij de UEFA. En de Europese Voetbalunie gaat een onderzoek uh, instellen. Mark van Hinter, analist van vanavond straks, ook van de wedstrijd tussen Ierland en uh, Spanje. Heb je dat zelf wel eens meegemaakt, dat je na een wedstrijd uren nog in het vliegtuig moest wachten? Jawel, zeker uh, meerdere keren meegemaakt. Alleen uh, als je naar dit soort landen vertrekt uh, uh, en je laat daar het toernooi spelen, dan moet je rekening houden. Uh, met de infrastructuur van het land. Iedereen weet dat. En toch ga je dan uh, uiteindelijk kiezen voor een hotel wat, uh, wat ergens anders ligt. Dat ja, vind ik ongelooflijk. Ja, los van waar de schuld ligt. Uh, wat doet het met uh, een selectie? Met, uh, nou ja, ook nog als u van zo'n wedstrijd terugkomt. Ja, ik denk, en uh, ik heb ook al eens eerder gezegd. Kijk, als het allemaal goed gaat, dan is er geen enkele speler die daar problemen over maakt. Maar als het slecht gaat en je moet ook nog eens uren staan wachten ergens... en uh, weer in de vliegtuig in, vliegtuig uit, Ja, dan speelt dat gewoon mee. Dat geeft een stukje negatieve energie. Ja, en uiteindelijk moet je uh, ook nog een keer weer naar uh, Garkov die reis maken. Ja, en, moet je weer terug. Maar ja, het kan een hele leuke terugreis worden, maar ook weer uh, dramatisch. Ja. ja, inderdaad. Nou ja, uh, als je het uh, spel hebt gezien en dat heb je gezien... Ja, dan, uh, dan, dan moet je gewoon eerlijk zijn. Dat geeft te weinig hoop. En de Portugezen uh, hebben een sterke team... Uh, en meer mogelijkheden om, uh, om die wedstrijd te winnen dan, uh, dan Nederland. Ja, Sven Kokkeman, vriend vanavond, zit naast je. Die, uh, die, je zit nu al te trappelen. Nou ja, ja ik erger me daar echt kapot aan. Wil, ze kiezen dan voor luxe en comfort. En in, in, een, in een plek waar het 16 graden kouder is... dan waar ze moeten spelen... ze moeten iedere keer heen en weer met een vliegtuig. Ja. Ik vlieg persoonlijk ook voor mijn werk vrij veel heen en weer. Dat doet iets met je lijf. Dan kies je dus niet voor het toernooi. Dan kies je niet voor het optimale resultaat. Dan kies je voor jezelf. en Dan ben je gewoon hartstikke verwend. Wat en dan vind... verbaast het me dus niks dat ze als een drol staan te spelen. Vond je dat van tevoren ook al? Voordat je... Ja. Uh... Ja, sorry. Het argument dat je nu heel veel hoort natuurlijk. Ja, kijk, maar dat... ik, ben, ik ben niet echt bij uitstek een voetbalkenner zoals jullie... maar ik volg het wel goed en ik hou ook van dat voetbal... en ik zie daar die spelers die gewoon miljoenen verdienen... die zie ik daar op, een, op het veld staan, denk ik, jongens. Uh, oh. het, is, het, gaat allemaal, het moet allemaal wel heel erg makkelijk... en ze moeten wel erg in de watten worden gelegd. Uh, je mag er ook wel iets voor terug doen huh? En je vindt eigenlijk dat ze nu deksel op de neus krijgen... met zo'n terug... Ja, maar dan krijg je dat. Ik zit dan gisteren te kijken... en ik denk, de eerste tien of twintig minuten waren best aardig om naar te kijken... en ze speelden dus ook niet zo slecht. Maar echte, echte kracht, power, wilskracht, willen winnen, zie ik niet. Maar... Nee, dat, dat klopt, maar het heeft niks te maken met, met het loonstrookje. Want die spelers die willen wel. En ik, weet, ik ben ervan overtuigd dat ze allemaal verschrikkelijk balen... dat, dat het niet loopt en, en dat ze niet moeten brengen... Uh, wat ze uh, uiteindelijk uh, verwacht hadden. Het is het gewoon geen kwestie van mentaliteit? Uh, dan ga je maar niet in een luxe hotel zitten. Maar dan weet je in ieder geval dat als je de hele tijd in 30 graden zit... dat je s'avonds minder moeite hebt met spelen. Ja, het is een combinatie van factoren. Want uh, als je kijkt naar het spel uh, van de Duitsers en het spel van de Nederlanders... dan zie je op een gegeven moment dat de ruimtes zo groot worden... dat uh, de, de Nederlanders niet meer in duel kunnen komen. En dan lijkt het erop alsof de Nederlanders niet voldoende knokken... niet voldoende willen doen. Maar zij waren gewoon veel beter. En, uh, en dan, uh, ja. dan oogt het zo. Ja. Ronald Koopman, je bent inmiddels ook aangeschoven. Dus ja. Daar gaan we uitgebreider met je praten. Ook of, wat vertraging. Ja, <laughs> als je deze discussie hoort, wat denk je dan? Ik vraag me af of we deze discussie gevoerd hadden... als we uh, gelijk hadden gespeeld tegen de Duitsers... of als we gewonnen hadden van de Duitsers. Uh, ik weet het niet. Uh, het spel doet ertoe. Uh, omstandigheden zijn, uh, Daar ben ik met Sven eens, uh, buitengewoon belangrijk. Uh, het heen en weer vliegen, dat is niet niks. Een paar uur in de bus zitten is al vervelend. Laat staan uh, uren op een vliegveld hangen. Dus... Uh, uh, ja, ik vind het een leuk gesprek. Uh, <laughs> this is only the beginning. Okay, this, this is, is only, the, only the, beginning. the beginning. Precies, ga door. <laughs> Het is de Radio 1 Sportzomer. Het Herman van der Zand en Robert Meiden. Even opwachten. Paul King, ik ken hem nog als, uh, als presentator bij MTV, weet je nog. Nee. En uh, jawel, op radio1.nl kunt u ook de clip, uh, had u de clip kunnen zien van, uh, van King, Love and Pride, en uh, kunt u ook meekijken hier in de studio. De radio1 Sportsjongen. Polen meldt zich. Mijn naam is Mr. Poska. Deze dag heb ik Elke dag. Hier is Mr. Polska. Mr. Polska. Ja, rapper, Mr. Polska. Goedenavond. Uh, goedenavond. Waar zit je? Ik, uh, ik kom net uh, van een heerlijk uh, Pools uh, etentje bij mijn familie thuis. Beschrijf eens en, een uh, Pools een etentje, wat eet je? Nou, eigenlijk allemaal verschillende hapjes. Weet je wel, uh, veel vlees op tafel, uh, als je vegetariër bent, uh, ja, hoef je niet uh, uh, echt uh, aan te schuiven. Oh? En uh, ja, wat is nog meer Polen? Polen eet veel soep. au gurken, en, au -gurken heb au -gurken, ik gehoord. Au gurken en, uh, en ja, natuurlijk moet je daar ook iets wel bij drinken, maar dat weten jullie vast wel. Nee, geen idee. Nee, nou, het, het is doorzichtbaar en, uh, oh, en het is, het is, het is iets sterker dan het dier. Oh, oké. Okay. Nou, dan heb ik er inderdaad wel een voorstelling van. Zeg, hoe heb jij gisteravond beleefd, na die kraker uh, waar je bent geweest, tussen Polen en Rusland? Ja, dat, dat, dat was dus, uh, die wedstrijd met Polaris, is dan een soort van goed afgelopen met 1-1, dat we nog kans maken. Maar uh, gisteren zaten we dus uh, in het centrum van Torun. En uh, Torun is een soort van de uh, homeplace uh, voor alle Ierse supporters. En uh, die uh, drinken dus de hele dag bier en die zijn dronken en die zijn de hele dag aan het zingen. Dus uh, die waren ook gewoon aan het zingen toen Nederland verloren had, dus dat was een beetje frustrerend. Ben je ook nog Nederlanders tegengekomen daar? Ja, ja een paar. We, zaten aan een, we zijn er aangeschoven aan een tafel met, uh, met Nederlanders die ieder jaar uh, uh, naar Polen komen... om uh, daar een weekje met, met vriendengroepen uh, ja, gewoon vakantie te hebben. Oh. En, en die, uh, waar, waar, waren er ook nog Duitsers te bekennen in die buurt of niet? Uh, nee, nee. Okay, niet die, echt. Dus het was, het was een, een, een Nederlands-Pools-Iers feestje daar, tenminste. Voor de Nederlanders niet echt een feest. Ja, nee, die Polen die hebben, hebben, hebben ook niet echt een hele goede band met de Duitsers, dus uh, iedereen was ook voor, voor Nederland, dat was dan wel weer gezellig. Wanneer ga je terug? Uh, morgen, morgenmiddag. Heb je daar dan een uh, droevig gevoel bij, nu je dit zo zegt? Uh, ja, een beetje. Het is wel heel leuk weer hier om met mijn familie te zijn en alles. Uh, ook, ook uh, superleuk om uh, mij uh, radio 1 te voelen en Nederland kennis te laten maken met Polen. Maar, ja, ik, ik heb toch al mijn mensen, al mijn, al mijn vrienden, mijn vriendin en uh, mijn moeder, die we zitten allemaal in Nederland, dus die mis ik ook weer, weer een beetje, ja. weet je wel. Ja. Ga je nu doorzichtig spul drinken of ga je Spanje-Hierland kijken? <laughs> uh, ik denk een combinatie van dat. <laughs> Oké, okay, goed. Dan vertellen we je zo meteen via de sms wel hoe de tweede helft is afgelopen. Zullen we dat afspreken? <laughs> ja, is goed. <laughs> Prima. Oké, <Okay>, goed. <laughs> Bij deze zeg, uh, goede terugreis. Dankjewel voor je bijdrage. Dankjewel jullie ook. Uh, Mr. Oh, was dat natuurlijk. En uh, uh, die is natuurlijk vooral benieuwd naar wat het zaterdag wordt. Uh, want zaterdag speelt uh, Polen tegen Tsjechië. Dat staat dan op het programma. Goed. Uh, uh, hier aan tafel is er een van jullie wel eens in Polen geweest? Nee. Nee? Ja? Nee? Ik heb gewerkt. Oh ja, je hebt er gewerkt? Ja, twee maanden, toch? Drie. Drie maanden, sorry. Bij uh, Polonia Warsaw. Ik heb het land door en door. Ja, ik heb het land door en door. Maar ja, wat, heb, je, heb je iets gebouwd? Heb je geschilderd? Of wat heb je... Nee, nee, ik was uh, in de gelukkige omstandigheid... dat ik mee werd genomen als assistent trainer van Theo Bos... die nu ja. trainer is van, uh, van Dordrecht. En uh, ik uh, zat een, vier, vier, vijf maanden thuis. Ik was weg bij Vitesse als technische directeur daar... en uh, werd gebeld, Theo, s'nachts om twaalf uur. Hij zegt, Mark, uh, ga je mee naar Polen? Ik zeg, wat dan? Ik zeg, wat heb je? Weg, ja, ik heb een club daar. En uh, ik dacht, ja, ik zit toch thuis, zat in de WW. Ik, denk, ik zeg, ja, is prima. Ik wist begot God niet waar ik terecht zou komen. En. Uh, nou, de volgende dag zaten we aan het vliegtuig op weg naar uh, Warschau. Even, en uh, even, je, je, je, je kende de club, de club niet, je kende de, ik kende spelers, de, niet, is... niet, de spelers niet. Ik ken de club Bo totaal niet, spelers niet. Bos belt en die zegt, in de nacht ga je mee naar Polen? En ja. dan zeg je ja. Ja, ik kreeg een uh, goed aanbod. Oh. <laughs> ik denk, nou... Oké, okay, dat, <laughs> dat, dat, dat moest niet anders. Het gaat op dat doorzichtige ik, spullen. Nou, ja, het van gaat van twee om twee dingen dan. Hè. Je moet dan altijd zeggen van, ik ben een avonturier. Maar het eerste, belangrijkste was de poen. Dat zeg ik ook eerlijk. En ja, dat was prima. Ik denk nou, laat ik eens gaan kijken. en ik kwam daar een... Ja, fantastisch verhaal, want we kwamen bij ene meneer Jozef Wojciechowski terecht. En dat was een uh, onroerend goed magnaat. Die staat daar in de quote, uh, nou ja, top 10. Die schat die man. Uh, een beetje ja, zo'n zo J.R. Ewing-type met uh, alles in het goud ook op zijn uh, gevel. Jozef of uh, Joseph Ja, fantastisch verhaal. En uh, we hebben daar getekend. En binnen drie maanden stonden we ook weer op z'n toe. Ja. Goed. Ja. Maar Zo goed, betrengen. we hadden wel uh, goed geregeld. Uh, alles was vo op voorhand betaald. <laughs> het was dat wel betaald wel. allemaal. Ja, je ja. kan het wel goed regelen. Zelfs in Polen. Oké. Okay. Ja. Overigens, J.R. Ewing, de naam valt. Wist je dat Dallas opnieuw ja, ik begint heb in, het gezien, uh, ja. in, in Amerika? Ik heb gezien, In de serie wordt weer opgesteld. Maar wel met Larry Hackman ook, hè? Ja. Ja. ja, niet te geloven. Kan Kort voor negen, jongens. Dan uh, speelt Spanje de tweede wedstrijd van de dag tegen Ierland. Uh, Verslaggever dan, is Filip uh, Koker. Filip Goedenavond. Spannende pool is het geworden, hè? zeker na het resultaat van Italië-Kroatië, toch? Nou, uh, ik denk in tegendeel eigenlijk. Hoe oh, wow. Nou ja, uh, hebben jullie in de gaten wat hier aan de hand is in deze pool nu na die 1-1? Leg het nog een keer uit, Filip. Nou, uh, als Spanje straks wint van Ierland, wat we toch een beetje verwachten met z'n allen. Dan uh, zijn er dus twee keer 1-1 gevallen. Met, en dan zouden er dus drie ploegen kunnen eindigen op vijf punten. En dan kunnen Spanje en Kroatië het op een akkoordje gooien. Want als zij dan samen in die laatste wedstrijd 2-2 overeenkomen en daar zullen ze een beetje moeite voor moeten doen... dan gaan ze allebei door. Ja, maar dat, heeft iedereen, dat, de... dat heeft iedereen toch wel in de gaten, Filip? 2-2? Nee, dat heeft iedereen niet in de gaten. Want weten jullie nog acht jaar geleden? Het EK in uh, Portugal. Toen had je zo'nzelfde pool. Denemarken, Italië en uh, Zweden en Bulgarije. Bulgarije was toen een beetje het Ierland van nu... Toen konden er ook drie ploegen op vijf punten eindigen en toen werd er ook zo'n akkoordje bekokstoot in de laatste wedstrijd tussen Denemarken en Zweden. Dat moest 2-2 worden ja. en het werd ook 2-2 en ja. daarvan werd Italië het kind van de rekening toen mm -hmm. Opnieuw. En dat gaat dus nu opnieuw gebeuren. Oh, dat ja. ligt erg voor de hand. een klassieke paraat hoor ik al. Ja, nee, uh, heel goed. Uh, maar dan moet Spanje wel eerst van Ierland zien te winnen. Ja. En is, de vraag is wie moet ze er. Resultaat. Nee, dat is niet Nee, nee dat is zwaar. Maar wie moet ze er voor Spanje inschoppen? Dat is de grote vraag natuurlijk. Ja, er is uh, één wijziging in het team. Uh, Torres is er nu dan toch bijgekomen. Dus Spanje gaat wel degelijk spelen met een echte spits. Fabregas die het doelpunt maakte tegen Italië gaat op de bank beginnen. Dus wel een echte spits. Ja, is dat verrassend? Nou ja, er was iets te zeggen voor Fabregas. Dan kan hij dus uh, combinerend en met het typische Spaanse spel. Zeg maar die wat tragere, die wat lompere, die wat klassiek Engelse uh, verdedigers van Ierland... kan hij dus gaan omspelen. Dat gaat hij dus niet doen. Hij gokt dus nu op de snelheid van Torres. Want ja, die centrale verdediging met name met Dunn en St. Ledger van Ierland... die zijn ook niet zo snel. Dus hij gaat nu eindelijk wel met een echte spits spelen met Torres. En daarmee komt de bondscoach een beetje tegemoet aan de kritiek die er is in zijn eigen land. Ja, dan de Ieren, Filip. Uh, ja, die viel in de eerste wedstrijd tegen Tsjechië eigenlijk gewoon tegen... Uh, kunnen ze niet beter of, of uh, speelden ze beneden hun kunnen toen? Nou, ze hebben zelf uh, het oordeel dat ze echt beneden hun kunnen hebben gespeeld. Het, uh, in het begin van de wedstrijd ging het nog wel. Ze kwamen gelijk toen. Ik kopbal van sint Letje, dat was helemaal goed. En daarna hebben ze gewoon niet meer hun eigen niveau gehaald. Niet het niveau wat ze ook hadden in de kwalificatiewedstrijden. Overigens is dat al maandenlang zo, hoor. dat Ierland een beetje zoekt naar hun vorm. Het lijkt Nederland wel. En ze hebben één uh, wijziging toegepast. Dat is zeg maar de tweede spits, de schaduwspits. Achter Robbie Keane, dat is de grote man daar. Kevin Doyle is daar vervangen. En daarvoor komt dan Simon Cox. Dat is eigenlijk een spits van oorsprong. Hij heeft het afgelopen seizoen gespeeld als middenvelder. En heeft nog geen goal gemaakt in het uh, afgelopen seizoen in de hele competitie. Dus ik weet niet of dat hoop geeft. Maar in ieder geval één wijziging bij Ierland voor wat het waard is. Maar ja, uh, ik, ik denk als je dat de Ieren zich ook niet zo uh, erg veel kans geven tegen Spanje. Een rondje langs de velden. Wat denk jij dat het wordt, Filip? Ja, ik, ik, ik denk dat het uh, 2-0 of 3-1 voor Spanje wordt. Ah, okay. Overigens, ik denk overigens wel, uh, als je nog even gaat doorrekenen... is het wel best wel interessant als Spanje en Kroatië 1-1 gaan spelen. Dan, dan is er dus drie keer 1-1 gevallen tegen de drie ploegen tussen de drie ploegen onderling die mogelijkerwijs op vijf punten kunnen komen. Dan gaat het dus wel om het doelsaldo gemaakt tegen Ierland en uh, uh, Kroatiëbond. Dus met 3-1 van Ierland. Dus Spanje zou in dat geval een betere score moeten neerzetten dan 3-1. Zo, zo, zo, zo. Uh, Mark, wat wordt het? Ja, ik denk dat het er nog wel meer wordt. hoor. Want, uh, ik denk wel dat... Uh... Ieren hebben veel lengtes, kunnen gevaarlijk zijn bij dode spelmomenten. vroeger. vroeg wat wet, hè? Ja, maar ik ben weer aan het analyseren. Ik zit er zo in, want je wil het lijst als analist hebben. Niet als voorspellen. Dus ja, ik moet het onderbouwen. Nee, ik denk een nulletje of vier, Spanje. Ze winnen alleen de uitslag. 4-1. Ronald? 2-0. 2-2. Filip, wat twee vragen? Nou, ik wil wel eens even weten van Mark van Hinton... wat hij denkt van een de mogelijk akkoordje op die laatste speeldag... dat ze 2-2 overeen zullen komen nou, tussen ik, Spanje ik en Korea. Ik, ik, ben het met je, ik ben het met je eens, hoor. Want uh, dat soort dingen gebeuren gewoon in een pool. En uh, eerlijk gezegd, als je al twee wedstrijden uh, um, ja, hebt gespeeld... dan is het uh, uh, al vrijwel gebeurd dat je dan inderdaad in de derde een akkoordje maakt. Ja, dat, zou, dat zou zeker kunnen, ja. Ja. ja. Dank jullie wel. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Over de grens. Ja, Zoals elke avond bellen we met Nederlanders in den Vreemde. Vanavond zijn het Lisette Pater in Italië en Reinhold de Vries in Griekenland. Uh, goedenavond beiden beginnen bij jou, Lisette. Uh, Italië-Kroatië. Weer gelijk. Voor de Italianen. Wat zijn de reacties bij jou? Ja, ik, uh, ik heb het in de, de laatste uh, kwartier gevolgd in de bar bij ons in het dorp. Een beetje schouderophalend. Echt, iedereen ging meteen weg na het spel. was niet dat ze nog even gingen napraten of zo. Ik denk nee. dat ze een beetje teleurgesteld waren. Maar jij zat er blijkbaar ook niet echt op te wachten? Nee, ik ben een rondje gaan fietsen. Ik dacht dat het is heel, heel rustig op de, op de weg. Maar dat viel ook nog wel mee eigenlijk. Of tegen, hoe moet je het zeggen. Er ja. waren nog best veel auto's op de straat. Meer nee. dan ik had verwacht eigenlijk. Leeft het EK dan wel in Italië? Ja, nou ja, als je, als je zo, um, zonder te weten dat het zo uh, aan de hand zou zijn, uh, hier rond zou fietsen dan of in de auto, dan zou je eigenlijk niks ervan zien. Niet zoals je dat in Nederland gewend bent. Ik heb echt één jongetje gezien vandaag met een, uh, een Italiaanse vlag onder schouders. En dat was het eigenlijk wel. <laughs> ja. Dus uh, het leeft denk ik nog niet. Ze gaan meestal pas uh, een beetje, ja, worden daarvoor pas enthousiast als het team wat beter gaat spelen of als ze wat verder komen. Maar ja, dat is niet, ook niet echt uh, aan de orde op dit moment. Nee, misschien, misschien gaan ze er zelfs wel uit. Ja. Misschien gaat het ook wat meer leven als er een relletje ontstaat rond het elftal. Hè? Want dat is inmiddels ja. gebeurd. Uh, ja. Een van de spelers heeft zich wat negatief uitgelaten over homo's. Hoe ziet dat? ja klopt ja iemand uh, heeft een boek geschreven over uh, sport en homoseksualiteit en die heeft ook een beetje men zegt dat het een beetje uit sensatiezucht was maar um, die heeft gezegd dat er uh, tenminste twee, twee spelers of twee spelers van het Italiaanse elftal dat die uh, homoseksueel zouden zijn hij kon het weten want hij was met de een van hen naar bed geweest en de ander dat, nou, daar had hij dat al over gehoord en toen werd aan een uh, speler van het Italiaanse team uh, Cassano aan de spits een uh, spits is dat um, werd gevraagd uh, ja wat, wat vind je daar nou van en hij zei ja ik, ik weet niet of er, hij uh, gebruikte nogal uh, ja, beledigend woord Hij zei zeg maar, ik weet niet of er uh, flikkers in zitten. Ik hoop het niet, zei hij. Maar als het zo is, dan is het niet mijn probleem. Zoiets hij. Dus nou ja, daarna ontstond een beetje een relletje. En um, men vond dat, um, dat hij straf zou moeten krijgen. Althans, op, op, ja, op internet waren daar reacties uh, dat hij niet zou moeten spelen en dat soort dingen. Hmm. Maar andere mensen zeiden weer, dat heeft helemaal niks met voetbal te maken en hij moet gewoon spelen. Ja. Maar nu zeggen ze weer, nu ze dit hebben we gespeeld wegzaam... Nou, misschien dat hij toch maar niet moet spelen. Want misschien was het wel beter geweest uiteindelijk. Ja, we, ja. Kunnen, we kunnen bijna een top 5 van relletjes maken in de aanloop naar het EK wat Italië ja. betreft. Overigens valt er ook wel een top 5 te maken in Griekenland... met Reinhold de Vries, politieke chaos, financiële crisis. En vandaag misschien ook wel het begin van een bankenrun. Reinhold, goedenavond. Ja, hallo. Hoeveel heb jij gepint vandaag? Uh, je, om de waarde te zeggen, mijn laatste geld vandaag overgemaakt naar Nederland. Oh, toch ja. wel? Ja, dat ook. Want uh, ja, inderdaad, alle Grieken doen het de laatste tijd... en ik heb dat al heel lang in aankomen. Dat is toch wel verstandig, ja. Is er überhaupt nog wel geld in omloop daar? Uh, nou, dat is natuurlijk al jaren niet meer. Oh. Letterlijk niet meer. Dat, uh, niemand heeft geld. Maar het geld dat dan nog ergens blijkbaar op bankrekeningen staat... dat wordt nu ook weggesluist. Ja. Is dat verstandig? Roland Koopmans zit hier in de studio van RTLZ. Die weet er alles van. Als ik Griek was, dan zou ik toch overwegen om hetzelfde te doen? Ja, als ik nog wat spaarsintjes had, dan zou ik ze ergens in Duitsland op een, op een keurige bank zetten. Ja, ja dat, dat, dat gaat ook prima hoor. Ik merk nu ook heel erg dat Grieken dat steeds meer gaan doen zelf. Want ik, ik lever die dienst om bankrekeningen te openen in Nederland. En de laatste tijd is er weer een, een run op. Ja. Maar het, wat me opvalt, is dat ze dat niet veel eerder gedaan hebben. Nou, de Rijke Toplaag wel. Die begon, dat is waar. Met honderden miljoenen naar Zwitserland door te sluizen. Toch? Maar de gewone Griek, die kan dat toch ook doen? De, ja, de gewone regie kan dat ook doen, maar in de praktijk is het toch wel moeilijk om een, ba een bankrekening te openen in het buitenland als je er niet uh, het vliegtuig pakt en dan meteen naar uh, bijvoorbeeld Schiphol vliegt. Ja, iedereen naar uh, de pinautomaat of, uh, of overmaken, maar zondag moeten ze allemaal naar de stembus, hè? Hoe, hoe, hoe, hoe wordt daar naartoe geleefd? Uh, nou, daar wordt niet naartoe geleefd, dat kan je zo niet zeggen. Ik heb eerder tegenovergestelde, men is er vrij onverschillig over. Uh, men ziet het allemaal wel gebeuren. Men heeft ook geen hoge verwachtingen van, van uh, de oude politieke partijen of van de nieuwkomers. Maar is, het, is de sfeer dan fatalistisch of gelaten? Of hoe... Ja, uh, uh, ja dus? gelaten, gelaten. Dat uh, zou ik wel zo kunnen omschrijven. Ja. Hm. Nou, ik ben benieuwd uh, of het Griekse elftal dan uh, misschien enige hoop brengt. Ja, uh, laat, laten we hopen wel. Uh, het is natuurlijk wel zo, het is een, uh, voor de Grieken wel een, in elk geval een afleiding. Een, misschien ook een klein lichtpuntje als... Uh, Enigszins gaan presteren. Ja. Denk je dat die bankenrun echt uit de hand gaat lopen? Die, die, die runnen de banken? Ja. Uh, nou, tot nu toe heb ik daar nog, geen, nog niks over gehoord... maar dat dat uh, wel doorgaat uh, zetten, dat, dat is wel duidelijk. Ronald ja, ja. Koopman gaat dat inderdaad heel snel? als dus is een oude vlek? Uh, dit kan heel snel gaan, ja. ja dit kan zichzelf versterken. De, de Griekse centrale bank uh, speelt natuurlijk een rol... in het verschaffen van liquiditeit van geld aan die commerciële banken. Mocht het helemaal misgaan, dan heb je altijd nog de Europese centrale bank... die dan uh, op zijn beurt uh, dat probleem weer gaat oplossen. Uh, maar Pascal, dan mocht het komen dat de Grieken uit de euro stappen... Uh, dan zijn die mensen die een bankrekening hebben geopend... buiten Griekenland echt spekkoper... Uh, want die zien hun, uh, in ieder geval een tegoeden gegarandeerd. En de mensen die in Griekenland blijven met de spaarcentjes niet. Ja, en misschien wel in waarde stijgen. Dat kan natuurlijk ook nog als het in het buitenland staat. zou zomaar kunnen. Ja. Goed, laten we meer over. Het is inmiddels 1 uh, minuut over half negen. Amerikaanse zakenman Alan Stanford is veroordeeld... tot 110 jaar gevangenisstraf vanwege grootscheepse fraude...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 Bij een overval op een mobiel goudwisselkantoor in Leeuwarden... is een medewerker neergeschoten. en werd door meerdere kogels in zijn rug, rug geraakt. De dader is na de overval gevlucht en is nog niet gepakt. De politie heeft onder meer een helikopter ingezet bij de zoekactie. De dader zou iemand van rond de 20 jaar zijn. En kunstschilder Marleen Dumas krijgt de Johannes Vermeerprijs 2012. De jury heeft haar de prijs toegekend voor haar ongeëvenaarde vermogen... menselijke emoties vast te leggen. Het werk van Dumas is te zien in musea over de hele wereld... en binnenkort ook in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Aan de Johannes Vermeerprijs is een bedrag verbonden van 100.000 euro. Dat is het nieuws op dit moment. Dit is de Radio 1 Zomer. De dag van Oranje, de day after the night before dus. Spanje, Ierland, dat begint zo meteen. Maar eerst naar Leeuwarden. Ja, u hoorde het al, in Leeuwarden is een medewerker van een mobiel goudwisselkantoor neergeschoten... bij een overval. aan de lijn. Wouter de Vries van de politie Friesland, goedenavond. Goedenavond. En wat is er gebeurd? Ja, rond vijf uur heeft een schietincident uh, plaatsgevonden op de Keidam. Dat is in de wijk Beeldgaard in Leeuwarden. Ter hoogte van een bibliotheek. En je kunt u voorstellen, dat is een, uh, een plein in het centrum van deze wijk met winkels en ja, flats...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 dat kunnen wij op dit moment nog niet zeggen. Daar zijn we op dit moment nog mee bezig hoe de situatie is geweest. U kunt u voorstellen, het slachtoffer is gewond geraakt. Hij ligt in het ziekenhuis. Dus mijn collega's van de recherche die zijn op dit moment in het ziekenhuis. En proberen wat informatie los te krijgen. Dus we hebben het voeren dat het op straat heeft plaatsgevonden. Wat weet u van de dader? Van de weten we dat het om een 20-jarige man uh, is die een licht getinte huidskleur had met een bivakmuts. En opvallend was dat de meneer een licht gekleurde spijkerbroek uh, droeg. En hij is achter de flats verdwenen en dan, ja, voor ons onbekend uh, hebben we hem nu weer aan kunnen treffen. Was het druk op het moment van de schietpartij? Heeft u veel tips kunnen krijgen? Het was toch behoorlijk druk. Je kunt u voorstellen, het is, het is rond 5 uur. Mensen die nog hè, snel even naar de winkel moeten. De, de winkels die zijn daar tegenover, supermarkt, eh, et cetera. We hebben tientallen eh, getuigen... waar op dit moment eh, mijn collega's eh, mee bezig zijn om die eh, te verhoren. Er is ook een meisje van 10 jaar bij. Die heeft het nodige gezien. Er is ook behoorlijk emotioneel. Dus ja, met dat meisje gaan, zullen we heel tactisch eh, proberen... om daar wat informatie eh, los te krijgen. Dus u kunt u voorstellen, het hele onderzoek is eh, heel erg in... Eh, in volle gang. En ook op de plaats delict wordt door de forensische opsporing... en door de tactische recherche wordt, uh, wordt een onderzoek gedaan. Helder, dank u wel. Wouter de Vries van de politie in Friesland. De Radio 1 Sportzomer. De Dag van Oranje. Ja, Nederland zelf bleef beleefde gisteren een zware avond in Garkov. Dus moeten we zeggen, heel Nederland beleefde gisteren een zware avond door te kijken naar Garkov. Niet alleen de 2 1 tegen Duitsland kwam hard aan, maar ook de terugreis was een pittige klus. Diep in de nacht arriveerde de ploeg in Krakau, waar de thuisbasis is. En ook onze Bas Tegeler is weer terug op Poolse bodem na een lange reis. Hoe laat was jij in je hotel, Bas? Uh, half acht vanochtend geloof ik. En hoe laat ging je weg? Uh, ja, nou, vanuit het stadion een uur op 1. Hoe je genade zeg. Eh, heb je enig ja, idee waarom het. Ja, heb je enig idee waarom het zo lang eh, heeft moeten duren? Ja, nee, weet je, ik, ik, ik, ik vind wij zijn daar voor ons werk, dus wij moeten daar niet te veel over zeuren. Ik heb veel meer te doen met al die supporters die daar stonden. Die een zo'n hangaar zijn opgehouden waar ze uren hebben moeten staan zonder dat ze wat te eten en te drinken kregen. Zonder dat ze eruit konden en uit mochten. Dat was echt een chaos. Ja, maar ik vraag het omdat Oranje dezelfde uh, reis uh, heeft moeten maken en misschien dezelfde problemen heeft ondervonden. Nee, natuurlijk niet. Want die krijgen natuurlijk voorrang. Die komen aan met een bus en dan worden ze snel een vliegtuig ingeleid. En dan kunnen ze zo snel mogelijk weg. Maar tegelijkertijd, het probleem zit er een beetje in, dat, dat vliegveld in Garkov heeft maar één baan. En uh, ja, als daar 40 vliegtuigen staan die weg willen, dan houdt het op. Je kan niet 40 vliegtuigen tegelijk laten vertrekken. En bij die wedstrijd tegen Denemarken was er dus een noodlanding nog tussendoor van een ander toestel. Nou, dat houdt de boel ook op. Dus als daar maar iets gebeurt... Dan heb je een probleem. Ja, de, ja er wordt hier nogal gelachen. Ja, joh, het, de, als, van, als, als je nou een toernooi organiseert, uh, verdeeld over twee landen, waarvan je weet dat ze, laat ik het vriendelijk zeggen, een matige infrastructuur hebben, dan, dan, ja, dan vraag je toch een probleem op deze manier. Ik, ik sta er niet ja, voor te ik kijken. Ik heb in in donder van. Volgens nou mij had je dat hele toernooi uh, in Polen kunnen organiseren. Die hadden het volgens mij lachend alleen kunnen doen. Ja. En als je het dan in, in, in uh, Oekraïne wil doen, prima. Maar doe het dan in steden die bereid zijn om te investeren en leggen er een baan bij. Ja, dat klinkt misschien makkelijk, maar ik had het wel ge ge geëist. Heb je, heb je misschien één woord voor het vliegveld in Kharkov bas <laughs> Pruts. Ja, pruts. Luister, je, we, we hoorden gisteravond je verslag... en jij was toen al... jij was eigenlijk al een beetje boos hè, op, uh, op Oranje. Daar kwam die vliegrijs in overheen. Ja. Uh, maar we gaan verder niet meer... Jullie willen, willen me klaar krijgen, hè? Nee hoor, dat doet Oranje wel. Maar uh, net, als, uh, net als jou pakte uh, Oranje ook de draad op uh, vandaag weer. Uh, eind van de middag werd er echt weer getraind ook. Uh, wat uh, was dat precies? Wat stellen dat voor? Uh, niets, want uh, de enige die we op het veld hebben gezien, dat waren uh, het waren de negen, zeg maar, de wisselspelers van gisteren. En de enigen die gisteren hebben gespeeld die erbij waren, waren Kuit en Affelijn. En de rest van de spelers heeft zich opgehouden in de gym van het hotel, heb ik begrepen. Uh, dus ze heeft maar een heel klein groepje getraind. En dat waren de reserves dus die hebben wel pittig en fel getraind. Maar ja, daar hadden we natuurlijk niet zoveel aan verder. Uh, uh, heb je mensen kunnen spreken? Nee, nee, nee. Dat wordt wel echt een beetje een probleem, omdat er steeds minder tijd is. Elk toernooi is er weer minder tijd voor ons als volgers om met die jongens te spreken. En ik begrijp best wel dat wij zijn met steeds meer. En die jongens hebben er ook niet altijd zin in. En dat kan ook niet altijd, dat begrijp ik allemaal best. Maar het wordt nu wel heel weinig. En als je de dag na nou, Nederland-Duitsland niet de kans krijgt om met een paar internationals van gedachten te wisselen, dan zit er wel iets niet goed. Ja, uh, uh, Sven Kokkelman is hier, Sven, jij, jij uh, doet heel veel interviews. Um, um, wat vind je van de, de mediatactiek van uh, Oranje? Nou ja, wat mij vooral opviel gisteren was Wesley Snijder die al zei dat hij in een eerder stadium met een paar uh, andere spelers... contact had gehad met de bondscoach... en had aangedrongen op wijziging van de basisopstelling. Uh, en toen dacht ik, nou, daar horen we dan de komende dagen dus niks meer van... want daar willen ze, daar willen ze niet hebben dat gelazer... Uh, ja, echt open en transparant vind ik het niet. Nou, nou vind ik niet, uh, ook niet uh, iedere speler altijd even interessant om te horen, moet ik je heel eerlijk zeggen. Maar zoals Snijder, wat hij gisteravond zei, vond ik dan wel weer heel interessant om te horen. Hij bood ook zijn excuses aan. <coughs> ja. Dat <coughs> vond je ook opmerkelijk. Uh, nou, en wel gepast ook, lijkt me. Ja. Bas, wat voor jij ervan dat zij er uh, openlijk zijn excuses aan bood. Ja, mijn eerste reactie was wat schattig. En mijn tweede reactie was, is het eigenlijk niet een beetje overdreven om te doen? Um... Ik weet niet, ik vind Snijden wel, wel echt, weet je. Dus ik, als hij iets doet, dan geloof ik wel dat dat uit hem komt... en dat hij er niet tactisch over nagedacht heeft. Dus ik hou het maar op het eerste. Dus dan vind ik het eerlijk gezegd wel aardig. Maar, nou ja, misschien is het een heel klein beetje overdreven. Maar ik vergeef hem. Mark van Inten? Ja, ik vond het ook overdreven. Kom op, uh, ja, je speelt een uh, verschrikkelijk slechte uh, wedstrijd. En aan de andere kant uh, zijn het de mensen geen producten. Uh. Uh, Bert van Marwijk hield ook tegen de Duitsers nog vast... aan zijn vertrouwde opstelling. Uh, er zijn toch wel wat aanwijzingen... ...te verzinnen om daar wat verandering in aan te brengen. Denk je dat dat gaat gebeuren? Ik denk dat dat gaat gebeuren, ja. Ik denk dat die wel het een en ander moet veranderen. Want je kan nu niet met droge ogen zeggen... ...dit elfo ga ik nog een keer laten spelen. <laughs> Bovendien is het in zekere zin ook een beetje... ...nou is een faillissement, een beetje groot woord... ...maar in zekere zin is het toch een beetje... ...het faillissement van de WK-finalist zoals we hem kenden. Want die ploeg uh, zoals hij toen speelde en opereerde... ...met de namen die er toen in stonden... ...dat is echt wel een beetje verleden tijd. Ehm... Uh, van Bommel denk ik niet dat zijn intervalcarrière nog heel lang duurt. Maar je kan je bijvoorbeeld bij Kuyt of bij Matthijs afvragen of dat nog zo is. Misschien dat er toch wat andere namen inkomen. Misschien dat er toch wat anders gespeeld gaat worden. Omdat er zo lang al door die spelers geroepen wordt. Doen ook nou niet twee controleurs maar één. Zodat je één extra voetballer op het middenveld erbij krijgt. Dus hij zal wel iets veranderen. Ik verwacht bijvoorbeeld dat Huntelaar erin komt tegen Portugal. Al was het laatst een beetje goals moet maken. En dan gaat Afvalaar eruit. En dan heb je of Sneijder of Van Persie aan de zijkant. Maar zoiets zal het wel worden. Zijn er hier aan tafel eigenlijk mensen die erin geloven? Ik niet. Maar ik dus ook niet. Ik, ik geloof dat Nederland nog nooit van Portugal heeft gewonnen, toch? Dus en dan zouden we opeens met 2 ja, gaan winnen. Dat weet Bas, want die heeft de statistieken volgens mij in zijn hoofd zitten. Bas. Ja, ik heb op een gegeven moment een encyclopedie met voetbalfeitjes ingeslikt. En daar heb ik nog een hele leven lol van. Eén <lacht> uh, keer. Ze hebben tien keer hè, tegen Portugal gespeeld en één keer gewonnen. Uh. En dat was in 1991. het Witsche in de Kuip. Uh, en daarna... Dat was namelijk de tweede confrontatie met Portugal ooit. Sinds 1991 acht keer tegen Portugal gespeeld. Nul keer, ik herhaal, nul keer gewonnen. Ja, ja. Nou, nou, ik, dat geeft ook. Vijf... Zo... Uh, nee, ik, ik geloof niet in je analyse. Uh, ik, uh, ik, uh, ik denk dat het Nederlands elftal, uh, als ik in ieder geval afga op wat ik, wat ik van, die lui, uh, van die jongens zie op televisie... dat ze eindelijk in de mood zijn om uh, te ah. vechten voor die overwinning van aanstaande, aanstaande zondag. Of ze dan rennen de volgende ronde, dat is natuurlijk maar afwachten. Lekker op tijd. Ja, lekker op tijd. Ja. Maar kennelijk hebben ze dat nodig. En waar ze je dat op dan? Niks, gevoel. Ik ontdekte echt een beetje een verslagenheid, ook bij Snijder. Bij, uh, Want jij, die excuus is natuurlijk totaal overbodig. Uh, maar deze jongen baalde echt tot, tot, tot, uh, tot onder zijn sokken. Dat, uh, dat dit niet geluk was. En dit kwam uit. Ik denk dat ze eindelijk in de moed zijn om, uh, om een ja, maar te maar het te maken. Ja, maar het, het, het probleem is, het gaat niet per se om moed hebben. Het gaat om een gebrek aan kwaliteit. We hebben gewoon een gebrek aan kwaliteit. En dat is niet de opstelling verandert, je gaat in een ander uh, systeem spelen, zomaar opeens, hè. terwijl we gisteren hebben gezien dat het middenveld en de verdediging allemaal niet echt, ik bedoel, Van bommeliep op een gegeven moment in de spit. Ja, nee, uh, we blijven in hetzelfde systeem spelen, alleen je gaat dan misschien met Van der Vaart op links half spelen en Dirk Kuyt op rechts. Nou, ja, ik kan, uh, ik kan het wel begrijpen, omdat Dirk Kuyt iemand is die in ieder geval power brengt en, en energie. En ik vind dat uh, het meest opvallend in de laatste twee wedstrijden, dat je gewoon uh, de spelers eigenlijk uh, voort moet duwen. Hè? Want uh, er gebeurt niks. Nee. Afrondend. Uh, we gaan bij jou Bas. Uh, we zijn natuurlijk afhankelijk van Duitsland-Denemarken. Uh, Als je bondscoach bent van Duitsland en je weet dat je bij een overwinning Nederland meeneemt naar de tweede ronde, wat zou je dan doen? Gelijk spelen. Ja. Ja, jullie ook hier ja, aan tafel? Ik denk dat Duitsland zich überhaupt niet meer druk maakt om Nederland, hoor. Want ook als ze de tweede keer Nederland uh, tegenkomen, dan uh, worden we ook weer verslagen. Maar betekent dat dan dat ze gewoon zouden spelen voor de winst tegen Denemarken? Nou ja, kijk, zij gaan natuurlijk uh, met een, een blik voor reservespelers uh, aan de gang. Want uh, dat, dat verwacht ik in ieder geval. Ze zijn er toch al. Uh, maar ook, je, je nou, kent... de. Da dat is niet waar, hè? Nee? Hoe dan? Want dat zij verliezen met 2-0, uh, of als volgens mij zelfs met 1-0... Maar... Dat hou ik even in het midden, maar als zij verliezen en Portugal wint, dan kan Duitsland Ja, dat is, is nog gebeurd, je hebt gelijk. Ja, klopt. Ja, dus jij dus verwacht de complete alleen, de basis. Je moet de punt halen, minimaal. Ja. Ja, ja. dat ja. is ook weer waar. Ja. Ja, dat is waar. Zie je, we gaan gewoon naar die finale. <laughs> Mag je nog één theoretisch dingetje in de groep gooien? Dat is praktisch eigenlijk niet uitvoerbaar, maar theoretisch is het wel leuk om over na te denken. Stel nou eens dat Nederland morgen in die wedstrijd of zondag in die wedstrijd tegen Portugal eindelijk heeft wat het wil. Namelijk een 2-0 of in ieder geval beter een 3-0 voorsprong. Um, dan betekent dat automatisch dat bij die tussenstand Duitsland en Denemarken die tegen elkaar spelen allebei genoeg hebben aan een punt. Ja. Daar wil ik wel even over na te denken. Ja. Ja. Dus als wij hebben wat we moeten hebben. Dan kunnen ze ook ja. op de andere kant zeggen, oh, wacht, dat is mooi. En dan houden wij het op 0-0, dan zijn we allebei klaar. Ja, ja. Dus mobiele ja. telefoontjes die zullen inderdaad aanwezig zijn op de bank. Ja. Uh. Ja. gisteravond laat hebben we daar al over gefilosofeerd van. Ja, ze gaan voor de overwinning, maar als het een kwartier voor tijd 3-0 voor Nederland staat, dan... Uh, nou ja, als Philip, Koker, als Philip Koker ervan uitgaat dat het in de groep van uh, Spanje, de groep van vanavond, gewoon zo geregeld is. Dus waarom zou dat niet in de groep van Nederland komen? Ja, ook dat is weer waar. Ja. Hé, uh, hey, uh, Bas, uh, ja, geloof jij er nog in? Nee. Okay. Omdat ik, uh, dat hoorde ik zo even aan tafel ook al, denk dat het Elftal op dit moment gewoon de kwaliteit niet heeft en ook een mentaal zoveel tikken gekregen heeft, dat volgens mij geloof ze er ook zelf niet meer in. Het is een beetje voorbij dit toernooi. Ik heb het gevoel dat iedereen na die nederlaag van gisteren ook ja, ja, eigenlijk het hoofd al bij neergelegd heeft en gedacht uh, dit was het wel. Oké. Okay. Hey, uh, bedankt voor nu. Ga vroeg naar bed? Want het was het ook vroeger, hè? Ja, ik vroeg me op zondagnacht weer lekker. Okay. <laughs> Dankjewel, Bas. Philip Koken, daar gaan ze voetballen bij jou, hè? Dus, uh, Spanje en Nederland. Ja, ze gaan nog voetballen. Uh, het is nog niet begonnen. De volksliederen zijn geweest. Men merkt zich klaar voor de aftrap. Uh, Giovanni Trapattoni uh, doet dat ook. Hij gaat weer zitten op zijn 73 ste de oudste bondscoach die hier aanwezig is. Toch een mooie, markante man hoor. Het is altijd weer een genoegen om hij te zien. En dan moet je toch altijd weer denken aan die mooie tirade die hij hield uh, als coach van Bayern München. Dat hij stroens, uh, niemand kon zo mooi stroens zeggen als hij, als hij. En dat deed hij met heel veel spuug. En dat strooide hij uit over de journalisten. Ja, werd hij nog maar eens zo kwaad. Dat gebeurt helaas nooit meer. Hij is nu zo beschaafd en zo redelijk. Dat is eigenlijk wel jammer. We zijn begonnen overigens in gedans bij Spanje tegen Ierland. Torres dus in de spits. Cox erbij bij Ierland. En we zien dus geen, geen Fabregas in vergelijking tot de eerste wedstrijd... die beide ploegen uh, hebben gespeeld in deze pool. Tja, maakt Ierland de kans? Nou, volgens Trapattoni wel. Hij zei, ja, voetbal is de enige sport, zei hij, de enige sport... Waarin de beste ploeg niet altijd wint. En dat moet dan zijn ploeg enige hoop verschaffen. We zijn ruim een halve minuut onderweg, 0-0 bij Spanje tegen Ierland. Verslaggevers ter plekke: analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. Spanje-Ierland. Nauwelijks vier minuten verstreken en hij hangt in de touwen. En de maker is Fernando Torres. Hij is in de ploeg gekomen en uh, hij pakt een afgeslagen bal af... die uh, van de voet van een andere Spanjaard werd gegleden door verdediger Richard Dunn. Hij pakt hem af. Hij komt in een moeilijke hoek terecht... maar hij schiet hem zo ongenadig hard en mooi in de touwen. En dit zal als een bevrijding voelen voor Fernando Torres... Die zijn laatste competitieve doelpunt maakte voor Spanje. Bijna twee jaar geleden in september 2010 in een kwalificatiewedstrijd tegen Liechtenstein Notabene. Maar nu zit hij erin. Het is een prachtig doelpunt van Torres. Heel hard ingeschoten. Hij gaat bijna door de handen heen van de keeper van Ierland. Van Shea Given. En nu al na vier minuten leidt Spanje met 1-0 tegen Ierland. Een paar weken geleden, wat hele paar weken, dus een weekje of vier geleden, kwam ik uh, Bas Muis toevallig tegen op een uh, bruiloft. En toen zaten we te praten over het EK en over zijn rol op het EK. En Bas, wat had je er een zin in? <lacht> en wat liet je dat biertje staan, want je moest uh, ja, je stem sparen. En uh, je was volop in training <lacht> om als stadionspeaker aan de gang te gaan. En uh, nou, nou ben je er. Ja. Draaien ze je weg? Nou, ja, het, uh, laten we zeggen dat... Wat dat is er gebeurd? Vertel even wat er gebeurd is. Dat, uh, dat, het, het, het hele gedoe hier is natuurlijk allemaal in handen van de UEFA. Ik ben ook in dienst van de UEFA hier. en um, Het is prettig samenwerken met die mensen, want ze hebben echt wel verstand van zaken. Alleen ze draven nu een klein beetje door, want um, dit uh, voetbalevenement is natuurlijk vooral bedoeld om, uh, om voetbal te om te genieten van voetbal. Voetbal moet een feest zijn. Voetbal te promoten. Ja, precies. En um, daarvoor hebben ze dan uh, speakers aangesteld. Ik ben een Nederlandse stadionspeaker. En die moeten ervoor zorgen dat voor de wedstrijd er een beetje een sfeer in het stadion komt. Dat doen we dan uh, door middel van het uh, uh, brengen van een wave, het zingen van wat liedjes, noem maar op. Je warmt het publiek op. Precies. En um, tijdens uh, die anderhalf uur voor de wedstrijd, als de mensen het stadion zitten, is er ook een aantal momenten uh, op het grote scherm wat reclame te zien. Maar die reclame momenten worden zo belangrijk en steeds langer... ...dat er voor uh, stadionspeakers zoals ik uh, heel weinig tijd meer overblijft... ...om het publiek een beetje op te warmen. En dat vond ik zo jammer dat ik daar uh, eigenlijk een beetje kwaad om ben geworden gisteren. Want wat hebben ze nu besloten in al hun wijsheid? Om uh, het opnoemen van de elf namen twee minuten voor de wedstrijd begint... ...dat hoort bij een, een wedstrijd, welke wedstrijd dan ook... ...om dat moment helemaal te schrappen. En dat vond ik zo ontzettend jammer. En ik vind dat het publiek daar gewoon recht op heeft. Hm. Maar wanneer wacht je dan wel wat doen? Nou ja, er zijn een aantal momenten voor die, uh, die wedstrijd begint. Zo ongeveer uh, een uur, drie kwartier van tevoren. Waarin uh, we dan een, een wave gaan doen. En, uh, ja, maar met wie? Want een uur voor de wedstrijd zit er nog helemaal niemand op de tribune toch? Ja, heel weinig inderdaad. En dat vind ik ook ontzettend jammer. Maar als er dan mensen zitten, ja, dan uh, rolt het ene na het andere reclameblok zich uit voor de mensen. En dat moeten ze dan allemaal zien. En dat ging zelfs zover dat toen uh, de drie keepers een warming up gingen doen tijdens zo'n reclameblokje, dus dat ik de microfoon pakte en riep: dames en heren, geef eens een applaus. Hier zijn de keepers van Nederland zelf. Dan, nou, ja, klinkt er een enorm gejuich. Maar daar werd ik voor op mijn vingers getikt, want dat ging weer door een reclameblokje heen. Ja, kijk, waarvoor ben ik nou eigenlijk aangesteld, jongens? Maar dan komt er iemand je hokje binnen en die zegt, wilt u dat niet meer doen, meneer? Nou ja, dat komt dan achteraf, uh, niet op het moment zelf. En uh, die gaat dat inderdaad zeggen, ja, van, we hebben dat liever niet meer, uh, Bas, kom op, uh, laat het achterwege. Zing, <lacht> en dat vind ik ontzettend jammer. En bij die wedstrijd tegen Denemarken ging het ook niet helemaal hoor. Nee, inderdaad. Uh, trouwens, gisteren ook niet helemaal. Want op de grote schermen kwam de verkeerde opstelling. Kuit stond zogenaamd in de basis in plaats van oh my god. Ja, dat, dat is gewoon niet professioneel. We zitten hier op een EK voetbal. De hele wereld kijkt mee. En dat hoort gewoon niet. En daar baal ik dan gewoon van. Maar goed, voor de rest, uh, ja, we hebben natuurlijk ook een beetje dit soort momenten waar we nu over praten. Omdat we eigenlijk uh, niet echt over het voetbal kunnen praten, laten we eerlijk zijn. Nee, en heb je ook nog niet gehoord uh, wat er op het vliegveld in, uh, in Garkov is gebeurd natuurlijk? Vertel. Nou, dat uh, duurde uren voordat de vliegtuigen kwamen. En weggingen. <lacht> nee, echt waar? Ja, echt waar. Ja, nee, ik geloof het. Het past ook wel allemaal een beetje in het plaatje hier. Ik, ja, ik vind eigenlijk, ik weet niet hoe het in de situatie in Polen is, misschien is dat... Uh, een andere situatie, maar hier in, in Garkov en Oekraïne, ze zijn er eigenlijk niet echt klaar voor. Je moet nog wel een wedstrijd, Bos. Ja, maar daar heb ik ook heel veel zin in hoor. En luister eens, het kan nog allemaal. Ja, ja. dat klopt. De, die, die, die bespiegelingen hebben we al zo vaak gehoord. Het ja. kan inderdaad allemaal nog. Heb jij je geld al gehad? <laughs> daar zijn ze heel strikt mee. En uh, daar ben ik ook niet bang voor. Ja, verder ik ook niet veel mee. Het is meer een beetje ja, een erebaantje. En ik ben er ook heel trots op dat ik dit mag doen. Hoe is het met die Duitse collega van je afgelopen? Want die weigerde toch in het hokje van je plaats te nemen? Ja, ja die weigerde dat echt. En uh, dat was nog heel gedoe. Maar uiteindelijk ja, er komt er zo'n man van de Wever die zegt: van, ja, Hartstikke leuk dat jij een Duitser bent die hier bij staat te maken. Maar dit is jouw werkplek. En hij trekt de deur achter zich dicht. En daar moest die Duitser het mee doen. Ja, toen bond hij wel in. En toen kwam er een nieuwe uh, audioset. En ja, toen hebben we het maar uh, in dat hokje uh, gedaan. En dat, dat lukt dan ook uiteindelijk wel. Maar het zijn weer andere werkomstandigheden dan bijvoorbeeld vier jaar geleden in Zwitserland... waar het echt perfect geregeld was. Ja. Ja. Gelukkig heb je een fijn hotel, uh, Bas. <lacht> ik heb ik het niet eens... Gordijnen hier. Ik heb een <lacht> raam moeten afvlakken met vuilniszakken. Serieus, het is echt waar. Wat heeft die niet gekregen dat die wedstrijden daar plaatsvinden? <lacht> Ik weet het niet. Maar goed, het is aan de andere kant ook wel weer een avontuur. En uh, ja, je maakt er het beste van. Er trekt trouwens vandaag een gigantische onweer over Garkov... en dat maakt het wat aangenamer, want het was hier bloedheet tegen de 40 graden. Ja. En waar Bas doet ons al lol? Hashtag R1 Sportzomer en maak even een foto van je gordijnen. Dat zal ik voor jullie doen. Dankjewel. Oké, okay. <lacht> hoi hè. Oké, okay, bedankt. Ja. Veel succes daar. Hoi. Ja, de volgende wedstrijd uh, van Bas, uh, die is uh, natuurlijk zondag in Garkov. Um, tegen Portugal, dat is de laatste strohalm, Roland... Ja. Ja, heb je gisteren gekeken? Ja. Waar? Thuis? Ja, thuis. Gewoon op de bank in het oranje? Of ben je niet zo? <laughs> nee, heel saai, heel degelijk thuis. Ik heb twee kleine kindertjes, dus we moeten de taken verdelen. Dus uh, mijn vriendin was aan de beurt om uh, naar de vriendenclub te gaan. En ik heb thuis op de bank gekeken. En ergens, uh, net na de rust, dacht ik... Uh, ik weet niet of ik dit nog af wil kijken. Dus ik vond het uh, een beetje... Uh, ik vond het een enorme deceptie. Maar goed, met mij uh, uh, meer dan 16 miljoen anderen. Uh, ik vond het heel treurig. Kan je dan ook wel gewoon naar het voetbal kijken? Of denk jij dan bij die tweede nederlaag... dit is wel heel slecht voor de Nederlandse economie? Nou, op <laughs> zich zou het goed zijn voor de Nederlandse economie. Ik heb, ik heb een tijdje terug een, een analyse gelezen voor mij was het van ING. Het zou goed zijn voor de Nederlandse economie als de Fransen zouden winnen. Want dat is goed voor Europa. Um, daar zat een uh, leuke gedachtegang achter... dat die Franse economie dan uh, een extra zetje krijgt. Dat is goed voor de Franse bankensector. En dat is goed voor ons. Dus als je zo denkt, uh, laat dan die Fransen maar winnen. Maar ik weet niet of dat gaat gebeuren. Maar is het niet beter voor, voor Nederland dat Duitsland wint? Dat ja, de grootste handelspartners. Zijn. Uh, ja, oké, okay. dat, maar dat is korte termijn, denken We moeten een eurocrisis opkrozen hier. Ja, ik We korte termijn. Sven, jij vindt het een beetje een verwend zootje, Oranje. Ja. Nou, ja hebben... nou, ik zat me net af te vragen, daar hadden we het hier ook over... of die jongens wel mentaal worden voorbereid op uh, tegenslag. Want dat was wat er in die eerste wedstrijd, tenminste, dat dacht ik te waar te nemen. Namelijk, ze gingen er helemaal niet vanuit om op achterstand te komen. En dan gebeurt dat. En meteen is alle energie weg. Het is net alsof ze daar niet tegen kunnen. Niet op voor worden voorbereid, niet gehard worden. Mm -hmm. Ik weet niet of dat zo is. Weet jij dat toevallig? Nou, uh, dat gaan we zo meteen naar het nieuws horen. Oh, we want we het, u, het uur zit erbij. Nee, kon je ook niet weten, want je ziet de klok hier niet van nee. waar jij zit. Even snel nog naar uh, Spanje tegen uh, Ierland. Filip, nog wat bijzonders te melden of... Nou, mee? dat de Spanjaarden veel beter zijn dat de twaalf minuten gespeeld zijn. dat Spanje nog altijd leidt en dat het wacht is op de tweede goal. Dankjewel, Philip <laughs> Koken. Uh, zometeen de rest van Spanje, Ierland in uh, het, ons tweede uurtje, Robert. Ja, en dan praten we door uh, met onze gasten hier natuurlijk. Ronald Koopman en Sven Kokkeman en uh, Mark van Hintem. Die zitten hier ook nog om alles aan elkaar te analyseren. Veel meer onderwerpen met onze gasten ten tafel. Onder andere de politiek wordt hier besproken. Zometeen eerst het nieuws natuurlijk. Het nieuws van 9 uur. De Oranje Zoom in de Radio 1 Sportzomer. Ik heb niks meer op mijn zolder leggen. Ook niet meer in mijn kas. Ik neem je mee. Luister elke dag s ochtends rond 10 voor half 11. Als mijn marktplaats roept, dan loopt mijn huis leeg. Ik neem je mee, mee. Hey, hey, hey. Van de zon ben ik van Duitse bloed. De oranje Soap. Over twintig jaar speel ik ook in Nederland en dan win ik dik. Luister elke dag ochtends rond tien voor half elf. Welkom in Sterrenwijk. Beste vaders van Nederland, alvast gefeliciteerd met Vaderdag. Misschien krijg je wel een Kobo e-reader cadeau bij Libris, nu maar 99 euro.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 De zin van het leven in het concertgebouw. Bestel snel op orkest.nl. Meer weten over beroerte? Bestel de folder over beroerte van de hersenstichting. Bel 070 302 4747. Dit is Radio 1.